Maud Schreurs met het CNW-journaal. Een 20-jarige man die na de aanslag op Charlie Hebdo... vorig jaar werd opgepakt en weer vrijgelaten... is aangehouden in Bulgarije. Murad Hamid zou zich willen aansluiten bij IS in Syrië. Hij is de zwager van een van de twee aanslagplegers... op de medewerkers van het satirische blad in Parijs. Ze vermoorden in januari 2015 twaalf mensen. Direct na de aanslag werd Hamid door de politie ervan verdacht... de derde aanslagpleger te zijn. Hij meldde zich toen vrijwillig bij de politie maar werd al snel weer vrijgelaten. Hij zat tijdens de aanslag op school. Het dodental na de overstromingen in Macedonië is gestegen naar 21. Zes mensen worden nog vermist en tientallen liggen in het ziekenhuis. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Gisternacht was er noodweer in de hoofdstad Skopje met zwaar onweer. Vooral een paar buitenwijken zijn zwaar getroffen. Daar zijn veel huizen beschadigd. In Afghanistan zijn opnieuw Westerlingen ontvoerd. Dat zijn een Australiër en een Amerikaan. Ze werken op de universiteit in de hoofdstad Kabul. Lokale media melden dat de twee zijn ontvoerd door mannen... die zich voordeden als Afghaanse militairen. In het land worden Westerlingen vaker ontvoerd of aangevallen. Meestal door de Taliban. Zo werden afgelopen jaar twee Duitse hulpverleners ontvoerd. Ze zijn weer vrijgelaten. En in Rio zat het de tennissers niet mee. De nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor van de Argentijn Juan Martín del Potro. De Amerikaanse zusjes Williams verloren nog nooit het Olympisch dubbeltoernooi. Maar ook zij kunnen koffers pakken. In Rio verloren de twee met twee sets van Lucy Safarova en Barbora Strikova uit Tsjechië. Het weer is nog bewolkt met lokaal wat regen. In de middag breekt de zon door, maar er kan ook nog een bijvallen. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanaf dinsdag koelen wisselvallig weer. En niet warmer dan een graad of 17. En dit was. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 dan de stad waar ik leef, maar zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief, met het prachtigste verhaal. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met liefst uit Londen.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 Met de prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief. heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met allerliefst uit Londen. Een hete zomer met CFM, zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 Girl, rock with it, girl. Say them it, girl. But ba the bang bang bunks with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But ba the bang. To the floor I may miss your energy because me not play no identity. What is it the thing you ever make me feel, weak, girl? Free. Cause anytime me wine and catch it, this electric pull it up and put Deep it on repeat, girl. Up, up, me, up, up, up. me not touch a dollar in no, my pocket cause in this world ain't more than what you were. I don't need no You want more than diamond, more than gold. long as I can feel your love, Make the bed, just take control. As long as I keep dating Free up yourself, get out of control Baby, I Holding me the way girl, you make my dreams come true. You make my dreams come true. She holds me back, or she goes too far, winding me up just to let me down. So emotional, gagged and bound. There's more to this than meets the eye. A devil woman locked inside. With the storm rising, I was scared. I think I was possessed. I just...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 Oh well, yeah, oh